Het oosten van Spanje en de eilanden van de Balearen zetten zich schrap voor slecht weer. Voor Valencia en de kust van Ibiza is voor morgen code rood afgekondigd vanwege de storm Gloria. Die gaat gepaard met veel regen, sneeuw en hoge golven. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft Nederlandse vakantiegangers voor het slechte weer in Oost-Spanje gewaarschuwd.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 200 mensen zijn via andere trekroutes gered. In Vlissingen zijn zes migranten gevonden... die zich hadden verstopt in gloednieuwe auto's op een oplegger. De vrachtwagen stond geparkeerd op het haventerrein. Waarschijnlijk wilden de migranten naar Engeland. De Marechaussee heeft de migranten naar het opvangcentrum in Ter Apel gebracht. Dan nog het weer, zon, maar in de noordelijke helft van het land ook enkele buien. Een matige tot krachtige westenwind en het wordt zes of zeven graden. Morgen eerst in het zuiden nog een bui. In de middag is het vrijwel droog met zonnige perioden. En het wordt morgen een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan geen files.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 We naar het Larry Fuller Trio. Welkom bij het Tweede Uur ZFM Jazz. U heeft ongetwijfeld het nummer herkend. Beroemd gemaakt door Edith Piaf, hymna Lamour. Maar nu dus door het Larry Fuller Trio. Larry Fuller, niet zo bekend hier in Nederland, maar was ook en is een van de betere pianisten, althans naar mijn smaak. En hier wordt hij begeleid door de legendarische Ray Brown. Deze opname was een paar jaar voordat Ray overleed. En Jeff Hamilton, die we natuurlijk ook kennen, op drums. Het komt van de cd Easy Walker uit 1998... maar pas released in 2003. Het volgende wat ik heb klaarstaan... Uh, is uh, weer eens even wat anders, namelijk jazz organ, Hammond organ. En waar denken we dan natuurlijk aan als we aan jazz organ denken? Dan denken we aan Jimmy Smith. Jimmy Smith, die hier onder andere begeleid wordt door Nestor Torres op fluit... Claudio Severac op gitaar, Edwin Bonita op bas en Ebner Torres op drums... Dus de gebroederstoren spelen daarmee. Het is een live recording uit 1999... van zijn cd The Cat Swings Again... getiteld Blues for Max. Thank you. En dat was Swinging Jimmy Smith op het Hammondorgel. Uh, Bert, we gaan weer eens even naar jouw afspeellijst. Wat uh, heb jij voor ons klaarstaan? Ik heb voor uh, ons klaarstaan van Nelson Wilson. Going Out of My Head. Helaas heb ik weinig informatie over deze plaat, Dus ja, draai je maar. You don't even En dat was Nancy Wilson. Ja, ik neem u nu terug, luisteraars uh, mee terug... naar de jaren zeventig in Heemstede en Haarlem. Daar was uh, in Heemstede gevestigd een makelaar, Wim Kreuger. Uh, een zeer verdienstelijk amateur jazzmusicus. En hij speelde onder de naam uh, William B. Jacket. En zijn muzikale vrienden waren mensen zoals Rudy Brink... Erik Ineke, Fred Leeflang, uh, Ray Kaart. Al die bekende namen uit het haarlems Heemsteedse circuit. Ik uh, had nog een oude LP liggen uit die tijd. Uh, die heb ik uh, maar even gedigitaliseerd. Je kan horen dat het een wat oudere opname is... maar ik wil nu toch deze opname niet onthouden. Een uh, compositie van... Een van zijn maten Berry Zans Scholte. We horen Wim Kreuger op sopraansax. Rekaart op, trom op trompet, Berry zal Scholte op trombone. Joop Brakel op gitaar. Evert Heemskerk op piano, Bert Nieborg op bas en Challing Hogerhuis op drums. Barry's Bounce. En dat was Billy B. Jacket uit Heemstede. Uh, een van de beste gitaristen die de Nederlandse jazz ooit heeft gehad... was natuurlijk Wim Overgauw. Ik heb een uh, prachtig nummer van hem uh, klaarstaan... waar Wim op gitaar wordt begeleid door Victor Kalahatu op bas... en Evert Overweg op drums... Het komt van zijn LP Dedication uit 1978 en het nummer heet, gecomponeerd door een andere gitarist Jan Mol, het heet Snip Verkouden. En dat was Virtuo's Wim Overgouw. Bert, we gaan weer eens even op jouw lijst kijken. Wat uh, heb jij als volgend nummer voor ons klaarstaan? Nou, we gaan even naar Zuid-Amerika. Naar, naar Brazilië voor de bossa nova. En dan hebben wij Charlie Burles meditatie. We gaan er naar nou luisteren. Ja, en wel leuk van de Hollandse gitaar naar de, de Zuid-Amerikaanse. En dat was Meditation door Charlie Bird. Een mooi vervolg op de Nederlandse gitarist Wim Overgouw. Ik kreeg in de gaten dat ik ook hier een schuifje had laten openstaan. Mijn excuses daarvoor waardoor hij een stukje van het nummer heeft moeten missen. Er is er een jarig hoera hoera. Ja, wie is een jarig vandaag dames en heren? Mijn goede vriend Frits Landersbergen. En... Vandaar voor ook een uh, nummer waarop uh, hij meespeelt. Een van mijn, uh, wat Nederlandse cd's betreft, favoriete cd's. Namelijk een cd waar Cor Bakker en Louis van Dijk samen opspelen. De cd heet Windmills of Your Mind uit 2002. En Cor Bakker en Louis van Dijk worden begeleid door Edwin Corzilius op bas. Frits Landersbergen op drums. En Jeroen de Rijk op percussie. Frits, van harte gefeliciteerd. En we gaan luisteren naar Song for Louis. Ja, je herkende duidelijk de virtuose stijl van Louis van Dijk. Als die begint te improviseren, dan zegt mijn vrouw altijd... Louis gaat even een, een straatje om. Zoals die vrolijk wegfladdert van de melodie... en zich stort in een virtuose uh, improvisatie. Uh, we gaan weer terug naar de States. Naar de American Songbook. The Great American Songbook. Uh, een uh, groep waar ik ook redelijk wat van heb en die ik fantastisch vind... Dat zijn, de, dat zijn de Four Freshmen. Gestart in 1946 met vier heren... die behalve zingen ook allemaal een eigen instrument bespelen. En zelfs anno 2020, als je op YouTube kijkt... weliswaar in een andere bezetting sinds die tijd... Uh, maar ze treden nog steeds onder die naam op een combinatie van virtuoze zang... en zichzelf begeleiden op blaasinstrumenten, bas, drums. <tiek> een fantastisch uh, vocaal uh, feestje. Ik ga voor u draaien van hun CD Vocal Memories uit 2011. De standard van Frank Sinatra, Nancy with the Laughing Face. If I don't see her each day I miss her Gee, what a thrill Each time I kiss her Believe me, I've got a case of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 For you she has no sister I swear to goodness you can't resist her Sorry for you cause she has no sister voor freshmen zoals de Singers Unlimited hebben hier denk ik uh, hun inspiratie opgedaan bij deze vier heren. Wat die begrijpen het vak van close harmony en dan ook nog zichzelf begeleidend. Uh, ik kon weer erg genieten van dit nummer. Uh, we gaan weer naar Bert's uh, afspeellijst. Uh, Bert, wat heb jij uh, op dit moment voor ons klaarstaan? Wat gaan we doen? Herbie Hancock? Ik dacht dat dat een goed idee was, Herbie Hancock. Ja, dat uh, uh, is wel een favoriete pianist van mij. Dat is van het album Speak Like a Child. Het nummer Riot. We gaan luisteren. was een fantastisch mooi nummer van de Herbie Hancock. Uh, we gaan weer terug naar de Great American Songbook. Zoals ik zei aan de intro in het eerste uur. Op de zaterdagmiddag ook wat uh, muziek die tegen de jazz aanhangt. Maar zeker het waard is. Uh, ik heb hier klaarstaan... Dame <coughs> Kiri Takanawa, De beroemde uh, operazangeres uit Nieuw-Zeeland. Die echter behalve... Een fantastisch opera-repertoire, ook in het populaire genre... een aantal prachtige cd's heeft uitgebracht. Een van die cd's is Blue Skies uit 1997. En we gaan luisteren naar Kirit Kanawa in het gelijknamige nummer... Blue Skies, begeleid door die Abbey Road Ensemble. Kanawa. En ik denk dat ik niet te veel heb gezegd... behalve opera zingen kan ze ook in dit genre prachtig swingen. En nu we toch bij de Great American Songbook zijn... kom ik nog een keertje terug bij uh, een van mijn idolen Frank Sinatra. Mm -hmm. We begonnen met uh, deze uitzending in het eerste uur... met een live opname uit The Sands... Uh, ik heb nu een opname klaarstaan uit een ander beroemd concert van hem. The Main Event in Madison Square Garden op uh, 13 oktober 1974. Ik herinner me nog dat ik dat concert, je kan het nog steeds volgens mij op YouTube ook zien. Fantastisch, een sfeer daar in uh, die arena. En hij treedt inderdaad in een soort uh, boksring zonder tower, weliswaar. Op begeleid door de big band van Woody Herman en de Young Thundering herd. Uh, in dit geval ge, uh, gedirigeerd door zijn vaste pianist Bill Miller. Een echte Sinatra classic. I've got you under my skin. Oh, here's something we can't leave out when we do a performance. is shining hour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 Time I do just the thought of you makes me stop before I begin Cause I've got you Shh under my skin Now nah, the Woody Herman band is gonna wail at you Light 'em up! Light em up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 Under my skin. Where does it hurt you baby? Under my skin. Dat was Frank Sinatra. We gaan snel door. We naderen weer het uh, tijdstip van twee uur. Met een opname van André Previn. De dirigent. Maar ook genadig jazzpianist. Die verleden jaar overleed. Begeleid door Mandel op gitaar en Ray Brown op bas. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Dat was It Don't Mean A Thing. <coughs> Bert, wat heb jij als laatste nummer klaarstaan voor ons? Nou, mijn laatste nummer is van iemand die heet Erma Franklin, een zangeres. Het, uh, het is nu niet Aretha Franklin. Het is haar versie van het nummer van The Doors, Light My Fire. En, en daar gaan we naar luisteren. Daar ja, luisteren, ja, inderdaad. Oké, okay, daar gaat hij. Zo, dat was Lined My Fire. We gaan uh, naar het laatste nummer toe. Het is uh, drie minuten voor twee. Dank voor het luisteren. Bert, gezellig dat je erbij ja, dat was. Het was uh, leuk om hier te zijn. Dat doen we nog een keer. Dat doen we zeker nog een keer. En uh, we gaan eruit met Monty Alexander Trio. Met John Clayton op bas. Jeff Hamilton op drums. Met The Battle Hymn of the Republic. En natuurlijk morgenochtend, zondag om tien uur, weer ZFM Jazz. Tot dan.